4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Verenigde Naties schatten dat ongeveer een miljoen Syriërs te weinig te eten hebben. Vooral in gebieden waar wordt gevochten tussen opstandelingen en het leger. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN bereikt voedselhulp deze mensen niet... omdat de Syrische regering beperkingen oplegt. Er worden volgens de VN-organisatie maar een handvol hulporganisaties toegelaten tot het land... De belangrijkste partner van de VN, het Rode Kruis, is al overbelast... en kan niet meer hulp verlenen, al dus een VN-woordvoerder. Het Wereldvoedselprogramma zegt dat er zo'n anderhalf miljoen Syriërs... structureel worden geholpen met voedselpakketten... terwijl 2,5 miljoen Syriërs er behoefte aan hebben. De gemeente Hollands-Kroon mag doorgaan met het werven van personeel... op de manier van The Voice of Holland. De producent van het tv-programma, Talpa, heeft daarvoor toestemming gegeven. Vorige week werd bekend dat de gemeente op zoek is naar trainees... waarbij de sollicitatiecommissie, net als de jury in de zangcompetitie... met de rug naar de kandidaten zit. Als de stoelen tijdens hun presentatie omdraaien... is een kandidaat door naar de volgende ronde. De Noord-Hollandse gemeente maakt bij de procedure gebruik... van hetzelfde soort decor als in The Voice. Volgens een woordvoerder mag de gemeente daarmee doorgaan van Talpa. In goed overleg met Talpa is besproken... dat we het beeldmerken niet meer willen en mogen gebruiken... En uh, ja, verder hebben ze ons veel succes en plezier gewenst bij uh, de verdere wervingsprocedure. In een parkeergarage in Amsterdam is brand uitgebroken. Volgens de brandweer staan er één of meerdere voertuigen in brand. De bovenliggende appartementen worden ontruimd, er zijn geen gewonden. Vanwege de rookontwikkeling is het moeilijk de brand in Amsterdam te bestrijden, zegt de brandweer. De Nederlandse film deed het vorig jaar minder goed in de bioscoop. Hoewel er in 2012 meer Nederlandse films werden uitgebracht dan het jaar ervoor, trokken deze films 26,6% minder bezoekers. Totale bioscoopbezoek steeg wel licht, naar ruim 30 miljoen. De film Skyfall, de laatste Bondfilm, die trok de meeste bezoekers. De best bezochte Nederlandse film was Alles is Familie. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en af en toe regen. En ook morgenochtend nog regen. In de middag is het overwegend droog. En dan vooral in de noordwestelijke helft kans op zon. Het wordt opnieuw ongeveer 8 graden. Aan WB Verkeersinformatie. Er staan twee files op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Spaanse polder en het plein 3 kilometer. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij de den Dolder 2 kilometer.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u met zometeen ons panel Klinkende Munt. De leden daarvan zitten al klaar. U hoorde hem voor het nieuws even, Jan Maarten Slachter van de VEB en Jan Kamminga zit hier. Maar wie hier ook nog zit is Kilian Wawu. Hij is bankdeskundige verbonden aan de Vrije Universiteit. heeft ja. jarenlang uh, in de bankenwereld gewerkt. ABN AMRO, met hem hadden we het over SNS Reaal. Dat moeten we nog even afmaken. Ja, hè? want ik heb door mijn schuld, omdat ik in de tijd vergist... konden we het niet even ja. mooi afronden. Ik had nog één vraagje. U zei net... Uh, SNS reaal was 30 miljard waard. Nee, nee dat was en AMRO uit te overhalen. Oké, okay, maar wat, is, ja. wat was SNS reaal waard en wat is het nu? Want als de staat moet redden, dan kost het ons belastingcentrum. Zou ik ja. graag willen weten wat het ja. gaat kosten. Nou, het, het waarderen van een bank, zeker op dit moment, is ongelooflijk moeilijk. Want wie, wie zou er nu investeren in een bank? Ja. Uh, uh, bij, een, bij een huis, want je gaat het geloof ik dadelijk hebben over huizen... Mm -hmm. kun je dat nog aardig vaststellen? Maar bij een bank is dat bijna niet te doen. Ja. Wat we wel weten is dat als het verkocht moet worden... dat de staat het gaat kopen en als er een verlies gepakt moet worden... dat het groot deels bij de belastingbetaler ligt. Ja. En daarom en het zou het leuk vinden als Maarten Jan daarop zou willen reageren. Ja, Maarten, ja, die wil... Vind ik, deze... vind ik, ben ik eigenlijk van mening dat, dat banken niet genoteerd zouden moeten zijn... of wel genoteerd aan de beurs, maar niet openbaar verhandeld moeten worden. Exact, dat zei u eerder. In ja, maar De Slachter van de is. VEB, Vereniging van Effectenbezitters... zit hier als lid van ons panel, maar hier ook toch maar even een mening over graag. Zou dat veel oplossen als je de banken nou, wel van de beurs haalt? Je kunt niet, wat, wat, wat, wat ik uh, meneer Wawo net hoor zeggen... is dat je wel aan de, aan de beurs genoteerd zou moeten zijn... maar niet openbaar verhandelbaar. Dat, dat kan niet. Hè? Je bent... Uh, uh, je, je verkoopt je aandelen aan het publiek via de beurs. En dat betekent dus ook dat er handel, uh, handel plaatsvindt in dat, uh, in dat aandeel. Hm. Um. De vraag is natuurlijk, uh, wie is dan wel de eigenaar? Wie is een betere eigenaar? En het bankenkerkhof ligt vol uh, met, uh, met staatsbanken, uh, met landsbanken... Die, uh, waar het ook niet goed mee is afgelopen. Credit Lyonnais in Frankrijk. Mm -hmm. uh, landesbank in Duitsland, waar het helemaal niet goed mee, uh, niet goed mee gaat. Uh, dus dat, um, uh, het is de vraag of er een beter alternatief is. En bovendien, het lost het probleem waar we nu mee zitten natuurlijk niet op. Want we mm. zitten nu met beursgenoteerde banken. Uh, en uh, er is dus inderdaad... Uh, voor die banken op dit moment niet een, niet een reëel alternatief. Ja, voor een spaarder kun je natuurlijk wel zien aan de koers van een bank of het goed gaat met die bank. En als je hem van de beurs haalt, dan ontneem je een spaarder die mogelijkheid om een bank te kunnen beoordelen. Ja, maar en daar ben ik het wel eens met, met Wawo, dat dat eigenlijk een verkeerd signaal is. Dat is precies wat er bij, bij Fortis verkeerd is gegaan. Precies, daar zag mm. je die eh, koers dalen en eh, iedereen werd zenuwachtig. Dat mm. betekende dat ook grote instituten geld weghaalden, Deposito's weghaalden bij, eh, bij de bank. Waardoor uiteindelijk Fortis in de problemen is gekomen. Fortis is niet in het probleem gekomen door de lage koers, want dat maakt niks uit. Dat is, nee. nee. uh, uh, is maar de koers. Maar Het is altijd weer een kwestie van vertrouwen. Kas. Als het ja. vertrouwen weg is, is het bank weg. Te weinig geld in kas, ja. En dan gaat, een, ja. uh, gaat iedere bank kapot. Ja. Ja. Dus ja. dat en, is waar. En mijn, mijn punt was ik nog die even. Die mag, mag, mag, mag toevoegen wat ik bedoel te zeggen. Zeker ook voor ABID AMRO, die eventueel nog naar de beurs zou gaan. In plaats daarvan kun je dat ook onderhand of, of, uh, laten investeren door bijvoorbeeld pensioenfondsen. Uh, maar een notering aan de beurs, zoals we dat nu kennen, voor een bank, heeft gewoon het risico van, laten we zeggen, aandeel spaarderspiraal. Hè? Dus ja. de, aandeelhouder, de aandeel ja. gaat naar beneden. de, de, de, de, de mm -hmm. Mensen trekken hun geld weg. Uh, en dat moeten we voorkomen. En dat dat debat nog nooit gevoerd is, vind ik merkwaardig. Gaan we doen. Ja. Heel goed. Alleen niet nu, want we hebben nu zoveel andere dingen te doen. Maar wij beloven in elk geval dat we dat in klinkende munt zeker een keer gaan doen. Meneer Wawo, heel hartelijk Geen bedankt. En wij duiken even Europa in, want het is u misschien ontgaan. Mij in elk geval wel, dat ons land, <tus> Nederland, per 1 januari van dit jaar... gezegd heeft, zwart op wit, en dat ook zelfs bij wet vast gaat leggen... dat wij nooit, maar dan ook echt helemaal nooit meer... boven de half procent begrotingstekort zullen hebben. En eh, als we ons daar niet houden, we ons gemeente. Ja, dus Ik is het de beruchte, beruchte begrotingspact. Dat 25 van de 27 staats-regeringsleiders op 2 maart uh, vorig jaar met elkaar hebben afgesloten. Dit is geen EU-verdrag, waarom niet? Omdat het er slechts 25 van de 27 waren. De Britten doen niet mee en de Tsjechen doen niet mee. Dus hebben ze internationaal verdrag afgesloten met elkaar. Maar dat is wel bindend. En dat wil zeggen dat uh, de landen die uh, dit afgesloten, dit ondertekend hebben, het gaat nu in hè, 1 januari uh, 2013, nu een jaar de tijd krijgen om dat op te nemen, die gouden regel zoals de Duitsers het ook wel eens uh, noemen, de uh, balanced budget rule zeggen de Engelsen. Nou, we krijgen nu een jaar de tijd om dat in te schrijven in de nationale wetgeving. Dus ook Nederland zal dat moeten doen. De Duitsers zijn er voorstander van om dat in te schrijven in de grondwet. Dat hebben ze zelf al gedaan. En de Duitsers hebben, zelfs, hebben zich zelfs voorgenomen om uh, dit al uit te voeren. Voor 2000, einde van 2014 willen de Duitsers al een begrotingsevenwicht. Nou, dit 0,5% maximale ja. tekort. We moeten nu al 16 miljard netto bezuinigen. Ja. Hoeveel gaat er dan in Jezus naam bijkomen? Ja. Dat heb, ik, dat heb ik niet berekend. Maar uh, die, 16, die 16 miljard uh, is er nu bezuinigd... om aan die uh, 3 uh, procent maximaal tekort te kunnen komen. Hm. En dit gaat, maar dit gaat echt over een permanente maatregel. Hè. Dat dit wil zeggen dat één... de lidstaten van de Europese Unie... nou, toch op zijn minst 25... eindelijk nooit meer een begrotingstekort uh, mogen Wat hebben. het heeft zo'n belofte voor Tenzij, in, ja, uh, uh, tenzij uh, bij een zeer grote crisis. Nou, dat is een hele goede vraag... Veel commentatoren hebben daar ook op, op gewezen. Uh, er is een beroemde commentator van de uh, Financial Times. is de gewezen hoofdredacteur van uh, Financial Times Duitsland. En die, die heeft het over uh, perma-austerity. Uh, je kunt het een beetje vertalen als permafrost. Ja, uh, hij kan zegt dat wat bezuinigen. ja precies wat voor wat voor zin heeft het? En kijk die kritiek komt dan ook op een moment uh, dat uh, twee economen van het IMF vorige week een werkdocument gepubliceerd hebben, waarin ze toegeven dat zij als economen van, de, van het IMF... de impact van de bezuinigingsmaatregelen op, in Europa op de economie... zwaar onderschat uh, hebben. Dus uh, de dissidenten krijgen natuurlijk nu ook een soort bewijs... Uh, technisch bewijs van het IMF... dat vooral in de zuiderse landen... en dat zegt bijvoorbeeld een Paul Kroegman... een beroemde Nobelprijswinnaar econoom uit Amerika... dat een heel boel zuiderse landen... In, uh, in, in Europa. Zich nu in een situatie bevinden zoals de Grote Depressie in de jaren dertig. Waarom? zegt Kroegman, precies door die bezuinigingen. En het, het probleem is een beetje: het debat zal nu gaan. Heeft dit zin om uh, los van de economische situatie, los om van de je grondwet. In je wet in te schrijven dat je nooit of te nimmer meer een begrotingsdiscipline hebt. Maar ik denk je niet dat uh, landen waar men uh, tegen het versneld invoeren is van die begrotingsdiscipline. en zeker zo vergaand als jij nu schetst, dat die door dit soort rapporten enorm de wind in de zeilen krijgen. de P van de A die wil ook helemaal ja, niet zo snel dat daar. Dat is de politieke Dat er dus met andere woorden dat er van de overeenkomst geen bal terecht komt? Nou, dat is de, de politieke kwestie. Het feit is dat ze het ondertekend hebben. dat het een bindend internationaal verdrag is. De bedoeling is. Ja, Nee, ja, nee. Maar de bedoeling, de bedoeling is dat... Uh, en dat zal daarna 2014 zijn, want dan zijn het weer Europese verkiezingen... Uh, dat deze bepalingen later toch in Europese verdragen uh, worden gefietst. Maar het is inderdaad zo dat dit een natuurlijke politiek uh, debat gaat opleveren. Uh, ik denk buiten Duitsland heeft nog geen enkel uh, ander land... ja, misschien nog één ander het in, in de wetgeving uh, opgenomen. Ze hebben zich wel toegecommitteerd. Zelfs uh, Hollande in Frankrijk heeft gezegd... Uh, dat ze de regel in de toekomst uh, gaan uh, en, toepassen. En wat doen ze? Gaan ze ons verdrinken als we het niet doen? worden nou ja, we dan onder water gezet? Raar, het rare is, is als op 1 uh, januari 2014... Uh, een land het niet inschrijft in de wetgeving... Uh, dat uh, wellicht deze kwestie voor het Hof van Justitie in Luxemburg komt... want ze hebben de bevoegdheid om daarover te oordelen. En ja. na gelang dat oordeel dreigt zo'n land dan een boete op te lopen... van 0,1 van bbp. We hebben het uitgerekend voor Nederland... Zou dat 650 miljoen euro betekent. Nou ja, als je toch al een tekort hebt, dat maakt ook niet uit. Ja. Dan kan, ja. dat, kan dat boetertje er nog op Het is een helder heen. verhaal van je, Fred. Uh, Jan Komega, is dit realistisch? Dit streven, uh, dit verdrag, deze kijk, overeenkomst? Ik denk dat het op zichzelf prima is dat wordt afgesproken... dat we het tekort terugbrengen. Neem een gewone familie. Een familie leent geld... en moet daar heel veel rente over betalen. En op plaats hebben ze geen geld meer over om te eten en te drinken... want al het geld gaat zitten in het aflossen van de schulden. Dat is waar het eigenlijk over gaat. In de afgelopen tijd tijd is dat heel erg opgelopen. Daar zijn we van geschrokken. We moeten heel veel rente betalen. Gelukkig is de rente lager, daarom van de last nu mee. Maar als de rente ooit zou gaan stijgen, mm -hmm. moet je kijken. Dus kortom, dat het er gezegd wordt... Het principe kan je zeggen is goed. Maar moet je is niet dan zeggen, dat principe is zo goed, dat we nooit meer kijken naar de wereld om ons heen. Wij gaan dit tot onze dood doen. Hm. Ja, het is wel heel dat is erg gezegd, rigoureus en radicaal. Ik kan me niet voorstellen nee. dat het uh, zo'n vaart zal lopen. Mijn indruk hiervan is, ik leg ik jou voor, uh, iedereen weet dat dat dit gewoon helemaal niet gehaald gaat worden. Maar als je niet deze druk erop zet... dan komt er helemaal van discipline geen bal terecht. Nou, dat, dat is denk ik ook de achtergrond. Het is, een, het is een gebaar. Het was ook zeker op het moment dat het werd afgesproken vorig jaar... toen de problemen toch wel heel groot waren... en met name de, de turbulentie op de financiële markt heel groot was was het een belangrijk gebaar naar de markt... van kijk eens, we nemen dit buitengewoon serieus. Uh, het probleem is natuurlijk dat er een belangrijke politieke component in blijft zitten. Je kunt er door een meerderheidsbesluit van, uh, van de raad van uh, van, van, de van, uh, van Europa... kun je hiervan afwijken van, dat, uh, uh, van dat, die, die grens. Maar het moet een heel dat, ik, dat uitzonderlijk ja, geval zijn. een uitzonderlijk geval, maar die mogelijkheid ja. bestaat. En we ja. hebben natuurlijk gezien dat... want er bestaat natuurlijk al een begrotingsregel uh, in de uh, euroafspraken. Uh, euro je, je mag al niet meer hebben... Dan 3% begoningstekort. En dat blijkt op het moment dat het gaat om Frankrijk en Duitsland toch wat anders te liggen, hebben we gezien <laughs> de afgelopen jaren. Dat is een belangrijk probleem. Een eh, belangrijke reden voor de Eurocrisis dat, is dat geweest. Um, dus dit is afvragen, eigenlijk gewoon ik... nou, hen, het is, het is een pressiemiddel het is, voor. Het is denk ik vooral voor de, voor de bune en meer inhoudelijk. Eh, denk ik dat je. Uh, dat je moet uitkijken met zo'n one-size-fits-all uh, afspraak. Zo'n hele mechanische uh, uh, afspraak. Uh, een belangrijk deel van de problemen in de eurozone komt voort uit het feit... dat we nu één monetair beleid hebben voor mm. de uh, één munt. Ja, als en de landen eens... zich niet hebben gehouden aan de afspraken. En de, precies, en de mensen precies. Als je nu ook nog eens een keertje één Europa-breed begrotingsbeleid gaat krijgen... allemaal strevend naar dat begrotingsevenwicht... Dan, dan versterk je, denk ik, de problemen. Dan, ga je inderdaad, dan laat je landen die op dit moment profiteren van een lage rente... zoals Nederland en Duitsland, laat je ook niet investeren... waardoor, waardoor de rest van Europa zou kunnen, zou kunnen profiteren. Dus ik denk eigenlijk dat het, dat het niet zo, niet, niet zo vaart zal lopen. En ik denk ook dat het ook niet zo heel goed is als het inderdaad zo'n vaart Dan is. toch even Fred vragen. Ja, het enige ja. probleem is dat Gaan Duitsland het al heeft... En wat gebeurt er nu? Want het is de vraag van mij. Wat gebeurt er in Duitsland als Duitsland over de schreef gaat? Hè, dat ze dat niet halen. En uh, je weet hoe het in Duitsland gaat. Dan stapt iemand naar het hof in Karlsruhe... en die zegt, uw begroting is ongrondwettelijk. Ja, en dan? Ja. Dan heeft dan? Duitsland ja. een probleem. Dan moet het toch bezuinigd worden. Maar dan ja. heeft Duitsland de problemen, niet Europa. Maar het gemak waarmee uh, zowel Jan Kamengra als Jan Maarten Slachter... Nou gemak, maar zeggen van het zal zo vaak niet lopen... omdat het eigenlijk het kan soms niet en het is niet zo verstandig... het is eigenlijk meer een pressiemiddel, is dat het ook eigenlijk, Fred? Jij als Europa-watcher uh, moet dat weten. Nou, geval... Zij, worden dit soort uh, uh, uh, dingen ondertekend uh, waar iedereen met een, met een strak gezicht bij zit... en zijn handtekening nou, zet, vol... terwijl ze weten... Het is, het is, natuurlijk, het is natuurlijk ook allemaal politiek. Het valt nu af te wachten wat hier in de loop uh, van 2013 in de lidstaten mee gebeurt. Hmm. En je ziet ook natuurlijk, er, zijn, er, zal misschien, er zullen ook meer linksregeringen komen. Bijvoorbeeld zoals in Italië. En dan valt maar te bezien wat men ermee ja, dus doet. Dat is een vraag. Uh, ja, nou ja, goed. Hmm. Hè, maar, maar kijk, uh, de, en, zoals Geer ook zei, in het verleden heeft de PvdA altijd grote bedenkingen gehad. Hè, bij die 0% uh, begrotingstekort. 3% tot daaraan toe, maar niet 0%. Maar op dit moment hoor je hierover ook niks van de PvdA. Hmm. Als Nederland het voorzitterschap krijgt van de eurogroep... en de consensus blijft rond Duitsland dat we die toch moeten halen... zal het toch heel moeilijk voor Nederland zijn... om dan in je eigen land wat anders te doen... dan het beleid dat je ja. voorstaat in de eurogroep. Oké, okay, Fred. Fred Stroblom... We houden het scherp in de gaten dit jaar. Ja. Het <laughs> uh, wordt vervolgd, zou ik zeggen. Jan Kalminga, uh, we gaan het hebben over een... Uh... Een hobby van je, maar wellicht ook een obsessie, wellicht uh, een visie. Nou, kortom, je hebt een plan voor de woningmarkt. We hebben daar eens een keer een hele speciale uitzending aan gewijd. Uh, jij hebt een oplossing en die behelst de huurwoningmarkt. Je hebt een brief geschreven naar minister Blok. Uh, wat wil je van hem? Uh, wij denken bij vastgoedbelang, Wij, belang, is het, wij, wij dus vast belang, dat zijn de private beleggers in onroerend goed, ja. in kantoren, winkels, maar vooral ook woningen. Wij denken dat de markt veranderd is. En als je luistert naar de markt, dan kun je andere dingen doen dan nu, al sinds de Tweede Wereldoorlog, door de politiek wordt gedaan. De markt zegt, er zal meer belangstelling zijn voor huurwoningen. En onze focus vandaag is nog steeds op koopwoningen, koopwoningen, koopwoningen. Mm. Hypotheekrenteproblematiek, startersproblematiek, alsof alle starters een koopwoning. Maar moeten die belangstelling hebben. voor de hu huurwoningmarkt die ontstaat omdat het voor mensen onmogelijk is, bijna allemaal een huis, als als je jong bent om een huis te kopen. Dat nee, is, dat in, die is ontstaat in de eerste. Nee, dat is één van de drie redenen. Tweede reden is de flexibiliteit. Want jonge mensen uh, hebben uh, beide een baan, beide partners hebben een baan. Als de een van baan ver verwisselt naar een andere plek, dan wil men flexibeler zijn en sneller kunnen verhuizen. En dan is een eigen huis, dat blijkt vandaag wel, een blok ja. aan het been derde argument is dat niet meer vanzelfsprekend het huis basis is voor vermogensvorming zoals de vorige de huidige Nee, want de okay. daling, die zet toch even door. De maatschappelijke oh, ja. ontwikkeling is anders gegaan. Nu is, is eigenlijk waar ja. je op zou moeten focussen. Dus dat is een omslag. Ja, focussen moet veel meer in de belangstelling komen. Dus wat daar stel je, je daar bij, minister Blok voor? Dat is één, dat, ja, de motivatie, dat maar is de, nu dat is de, de maatregel. Er ja, is nog een tweede motivatie, ja. en dat is dat als je beweging wil in de markt... dat er dan wat gebeuren moet, dat mm -hmm. er dan bewogen moet worden. Hoe kun je beweging creëren? Door te bouwen. Hm. En bouwen is het begin van economisch herstel. Want bouwen, verhuizen, brengt zoveel in beweging... Hoe bereiken we nu dat meer mensen in beweging komen door huurwoningen te gaan bouwen? Wij hebben een plan ingediend om 40.000 nieuwe huurwoningen te bouwen. Hoe ga je dat doen? 20.000 worden gebouwd. Ik, laat ik beginnen met te zeggen dat de huurwoningmarkt de enige markt is waar niet wordt betaald voor wat iets waard is. Er wordt altijd minder betaald, zeg je? Ja, ja, of Echt meer? Ja, meer, dan staat het leeg. En er staan ook huizen leeg. Want er mm. zijn ook huizen voor 1500, 1800, 2000 euro huur in de maand gebouwd... die gewoon leeg staan nu. Dus de markt is volledig verstoord. Er is helemaal geen markt. Er zijn puntentellingen, huurcommissies... het is een onoverzichtelijkheid. Dat moet stoppen. Maar wie stoppen. gaat er geld stoppen in 20.000 woningen te bouwen? Dat zal ik uitleggen, want dat is, dat is door mijn achterban, door mijn leden... Gezegd, zeg dat maar tegen de minister... wij zijn bereid om op basis van 7% bruto rendement... 20.000 huurwoningen te bouwen in de prijsklasse van 100.000, 120.000 euro. Oké, okay, dat, dat kan de private investeerders. Die dat zeggen daar gaan wij in investeren. Dat gaan wij doen onder okay. de voorwaarden dat wij stoppen met zo'n vreselijk stringente huurwetgeving. We moeten dus naar liberalisatie. Betalen voor wat een huis ja. waard is. Dat is bij koopwoningen het geval, bij huurwoningen ook. Ja. Ik zeg er maar één bij, ja. dat het niet de bedoeling is... om nou iedereen meteen geweldig op kosten te jagen... en enorme huurverhogingen te organiseren. Dat kan getemporiseerd ja. worden. Stapje voor stapje toe naar normale ja. markthuurprijzen. Dat was die 21.000. Er komen nog andere 20.000. Maar even een reactie van Jan Maarten Slachter, van de beleggers... Uh, uh, is dit een uh, fijn beleggingsobject? Jouw achterban denkt, hé, hey, daar stappen we in. Nou, dat, dat kan ik zo niet, uh, zo niet zeggen. Uh, als ik hoor, gegarandeerd 7%, dan gaat er wel een beetje een belletje rinkelen van, wacht eventjes, kun je dat garanderen? Daarvoor, daarvoor ken ik de ins en outs van het plan gewoon onvoldoende. Ik Market. vind het wel belangrijk, en dat ondersteun ik volledig, uh, dat die markt wordt geliberaliseerd. Ik vind uh -huh. het eigenlijk onbegrijpelijk dat, je in Nederland, dat Nederland de situatie zo is, dat je een huis hebt, dat je iemand vindt die jou daar huur voor wil betalen, maar dat je niet vrij bent... om met die huurder af te spreken wat het dan moet kosten. Dat ja. vind ik onbegrijpelijk en eigenlijk niet goed uit te leggen. Hm. Dat is een gevolg van het feit dat sinds de Tweede Wereldoorlog... elke volgende regering een beetje heeft gerepareerd. En eh, een enkele keer was het bijna gelukt om te liberaliseren... maar er is er nog steeds niet van gekomen. Nou, dan een tweede 20.000, dat is ja. nog een hele spannende. Deze eerste 20.000 private investeerders. Private investeerders op basis van liberalisatie... stap voor stap toe naar uh, vrijheid, maar conforme huur. Ja. En dan mensen die het echt niet kunnen betalen, die krijgen een huurtoeslag. Goed. Dan krijgen we de tweede 20.000. Dat is de 20.000 die worden gerealiseerd... doordat corporaties ruimte krijgen om die 20.000 woningen... in de sociale sector te bouwen. Hoe krijgen ze die ruimte? Die ruimte die krijgen ze door... 20.000 andere huizen, de duurste huizen die ze hebben... in de vrije sector bij de corporaties... of in de duurdere sector, zeg maar, boven 650 euro in de maand... om die 20.000 woningen te verkopen. En als oh, je die... Aan, die, aan particuliere maar beleggers. Maar niemand, niemand koopt een huis nu. Maar natuurlijk koopt niemand op dit ogenblik een huis. Weet je waarom niet? Omdat die wet- en regelgeving zo ingewikkeld is... het is niet aantrekkelijk om te, om, om te beleggen in, in woningen. Hmm. En dat moet nou juist aantrekkelijk worden gemaakt. En, en op, op basis van is, 7% procent bruto rendement... is dat voor private beleggers aantrekkelijk. Dan doen ze dat gewoon. Dat is markt, zo simpel is het. Is dat zo, Jan Maarten? Dan denk je inderdaad dat als de woningcorporaties de mogelijkheid krijgen om de duurdere huurwoningen die ze nu nog hebben te verkopen aan private investeerders die zeggen... nou ja, als het gunstige voorwaarden is... vind ik dat een mooie investering. gaan spreekt voor die beleggers... en hij zegt dat ze dat uh, willen ja. doen. Ik kan me ook voorstellen dat 7% inderdaad aantrekkelijk is in deze markt... want waar vind je dat nog? Maar daarom ja. was ook de vraag, hoe garandeer je dat? Want nou, daar dat kan je ik uitleggen. Nee, dat is heel simpel. Zo'n huis in de vrije sector kost 120.000 euro. Dat, dat hebben we uitgezocht. Je kunt voor 120.000 euro een huis bouwen. Op basis van 7% rendement... is dat een bedrag van 10.000 euro per jaar... of. De wel uh, 700 uh, euro en een beetje 750 euro. Goh, dan uh, zit in het de zo maat. simpel in elkaar. Ja, nee, maar daar word je al. altijd achterdochten van. On en het klinkt nee, heel, nee, maar het is ook heel simpel. Ja, maar ongunstige voorwaarden, daar moet de overheid voor zorgen. Dat kost geld, dat kost belastinggeld. Dat betalen wij dus. Nee, wel, nee, natuurlijk niet. Wat voor ongunstige voorwaarden? Niks ongunstigs. Nee, gunstige voorwaarden. Dat moet de overheid niet. creëren. Heel, nee, regelgeving. Nee, nee, nee, nee, helemaal niks. Dat zijn het. Nee, de, nee, het enige wat de overheid moet doen, is ervoor zorgen dat je kunt betalen voor een huis wat het huis waard is. Hm. Ja. En dat er dus niet gekoppeld wordt aan allerlei bezig. krankzinnige regels. Scheefgroeien en allerlei andere ja, dingen even die zijn want Ik wil de andere 20.000 ja, ook nog. Het is nu zo, we hebben 20.000 worden gebouwd door jouw achterbouw. Want het is interessant. 20.000 woningen die nu nog van corporaties zijn, duurdere woningen... gaan verkocht worden aan private investeerders... Waardoor het, waarvoor het aantrekkelijk wordt gemaakt om dat te doen. Dan zitten we op 40.000. Ja, dat betekent dus dat die huizen verkocht worden. Huizen van 800 euro in de maand, zo even over de duim gemiddeld. Die kunnen verkocht worden op basis hier van deze berekening voor 140.000 euro. Corporaties kunnen voor 100.000 euro een eengezinshuis gezinshuis bouwen... met drie slaapkamers op dit ogenblik. De, de, de aanbiedingen hebben we in huis. 100.000 euro, corporaties, niet 7, maar 6 procent, is 6.000 euro in de maand. Per jaar is 500 euro in de maand. Dus voor het geld wat de corporaties krijgen... 140.000 euro per huis. Daarvan gaan ze 100.000 euro besteden... om 20.000 huizen te bouwen voor 500 euro in de maand. En het gat tussen 100 en 140.000 euro... die 40.000 euro per huis, die kan afgedragen worden... want dat is maatschappelijk kapitaal. Hmm. Hè, dat is van de samenleving, die corporaties... dat zijn, zijn semi-overheidsinstellingen... dat kan afgedragen worden aan het kabinet. Ja. Eh, om daarmee tegemoet te komen ja. in de richting van 1,2 miljard... wat het kabinet Jan, heeft ingeboekt er... voor de Huurdersheffing die vanzelfsprekend ook niet door zal gaan. Ja. Oh, uh, nee, Dat ja, is namelijk een belastingverzwaring. Nee, dat, dat voert te ver om daar verder op in te gaan. Jij gaat binnenkort praten met minister Blok. We nodigen je graag uit om snel daarna weer terug te komen... hoe dat gesprek gegaan is of dat ergens heen gaat, dat plan van jullie... Nu iets anders. Het is echt uh, van mooi van simpelheid. Het is mooi van simpelheid. En, ja. en, uh, Nooit inkeleer uh, uh, kan maken, dat is ook niet nodig. Uh, uh, too good to be true? Nee, dat is echt niet zo. <lacht> nee, het enige staat die gezegd... vertrouwen terug, ja. moet zijn dat die liberalisatie... Ja. uiteindelijk tot betere hm. verhoudingen ja. leidt. All right. Uh, het land staat op zijn kop over plannen van Capgemini. De automatiseerder om uh, oudere werknemers... die uh, te weinig presteren voor wat ze verdienen... dan denk ik, dan had Capgemini wel eens iets aan scholing kunnen doen. Maar dit terzijde, die heeft die mensen voorgesteld... tot 10% minder te gaan verdienen en dan, uh, dan, gaat het, dan is het bedrijf nou gered. Ze staan nu op omvallen, maar dan gaat het beter met het bedrijf. Jan-Maarten Slachter, jij hebt in de Telegraaf daar een pittig uh, commentaar over geschreven. Uh, want jij vindt de reactie van de vakbonden, nou hysterisch heb je het niet genoemd, maar... van wel, iedereen vind je de reactie terecht. voorspelbaar en, en, en ontdekend. Ja, en, reactie. en, en kortzichtig. Um, uiteindelijk is het natuurlijk toch zo dat als je minder oplevert voor een bedrijf dan je kost, dan heb je een probleem. Dan kun je, dan kun je eigenlijk drie dingen doen. Uh, je kunt iets gaan doen wat meer oplevert. Mm. Uh, je kunt uh, inderdaad afspreken dat je minder moet gaan kosten. Uh, of je kunt op zoek naar een andere baan. Ja. Uh, dat is helder. Dat, dat, is, dat is waar het hoe, over gaat. Maar wat levert dat bedrijf nou op? Het gaat helemaal niet slecht uh, met het kapgemini. Uh, um, Jeroen Versteeg, de bestuursvoorzitter, die had het over een mismatch... He, tussen dat productiviteit en salaris, maar ook de andere kant op. Want hij zegt, er zijn ook mensen die meer presteren dan ze verdienen. Dus die moeten meer gaan verdienen. Ja. Wat levert dit dan eigenlijk op? Dit levert op dat de tering naar de neer wordt gezet. Uh, in de IT is sinds het begin van de financiële crisis... Is de, zijn de omzetten met tientallen procenten omlaag gegaan. Uh, het is denk ik heel normaal, dat wordt gekeken naar manieren... om de kosten daarop aan te passen. Wat is de normale manier om dat te doen? Mensen ontslaan. Maar nou, weet je, dat is, Ik begrijp eigenlijk niet zo goed dat de bonden... Of mensen scholen, eh, dat ze wel productief dat, worden. Dat is natuurlijk ook, en dat gebeurt, gebeurt ongetwijfeld ook. Eh, maar eh, het, is een het is een Nederlands taboe dat je hier niet over mag praten. Overigens, het is geen verplichting, hè? Het is nee, een, het is een verzoek. Het maar is... ze hebben het onhandig gedaan, natuurlijk. Want Capgemini heeft namelijk helemaal niet een baangarantie erbij gegeven. Die heeft niet gezegd, en dit leidt ertoe, dat u niet bang hoeft te zijn... dat u straks geen werk nee. meer heeft. Dat maakt het een beetje moeilijk, natuurlijk. Maar ik denk dat het veel meer een structureel karakter heeft. Want wat hebben we gezien in de loop van de tientallen jaren? Mensen hoe ouder ze werden, bleven maar mm -hmm. steeds meer verdienen. Trendmatig, soms nog met een extra uh, aanvulling. Steeds meer verdienen. En de mensen van zestig, die zijn de duurste van allemaal. Terwijl je in de loop van de tijd toch iets minder gaat presteren. wellicht. Nee. Daarmee neemt men ruimte in beslag voor jongeren. Die zouden moeten groeien. En de uitkomst is dus een geweldige scheefgroei. Ik heb uh, een jaar of vier geleden in de grootmetaal-CAO, al met de bonden afgesproken... dat wij de seniorendagen, 60 seniorendagen van iemand van 60 jaar... dus het hoogste salaris... Dan is het maar groeien, groeien, groeien. En een kwart van de tijd niet maar aanwezig. Wij hebben die seniorendagen vier jaar geleden al afgeschaft. Het feit dat het is. Natuurlijk moet erover gesproken worden. En ik denk dat iedereen, ook uh, werknemers die het aangaat, daarover willen praten. Als er inderdaad maar garanties tegenover staan. En dat bleef onduidelijk in dit geval. En dat kan je dan natuurlijk nee, niet doen. Nou ja, dat moet daar van zou beide kijk, kanten. De bonden, ik denk eerlijk gezegd dat de bonden zich daarop zouden moeten concentreren. Op de voorwaarden waaronder dit zou mm. moeten gebeuren. Uh, en overigens, een, een baangarantie heeft uiteindelijk niemand. Hè, als een nee. bedrijf uh, geen werk voor je heeft. Dan is, houdt het op een gegeven moment op. En de al eerder Legenhuls. genoemde Jeroen Versteeg heeft op een stevig doorvragen van BNR, van de presentator daar, gezegd: Nee, inderdaad, ik geef geen baangarantie. Nee, dus dan lever je geld op. in, dan sta je toch op straat straks. En dan Lekker. sta je straks op straat natuurlijk met een uitkering, want er is een nieuwe wet met een WW van uh, dat loon waar je op ingeleverd hebt. En daar ja. van dat veel lagere ja. loon krijg je dan nog maar een percentage. Dus het is een, een beetje een 3 Als je ervoor je zorgt krijgt. dat je meer oplevert dan je kost, dan zal een bedrijf altijd geïnteresseerd zijn. Uh, in om jou en in de daar zal de vakbond ook zich druk over moeten maken. Dat, daar, dat de werkgever ook dat daar, daar een verantwoordelijkheid in neemt. Maar de werknemer dus ook? Ja, dat er zeker, een relatie is dus tussen prestatie en inkomen? Ja, werknemer is ook geen zielig, uh, zielig geval of zo. We zijn er we zijn, we helemaal rond. <laughs> okay. Hartelijk bedankt. Jan Materslachter van de VEB en Jan graag bedankt. En we horen verder over de nieuwe plannen voor voornamelijk de huurmarkt. Tim Overdiek, zometeen Radio Journaal. En geld is ook bij ons de benzine voor de nieuwsmotor. Eh, van hoog tot laag, 50 miljoen. Een belastingsschuld van 4 ton. Reisdeclaratie van 1500 euro. En 4 aandelen van 1000 gulden per stuk. Dan hebben we het over het plukbeleid van justitie. Het faillissement van AGOVV. Advocaat Moskowitz. En een gevonden schatkistje in een Amsterdams voormalig bankgebouw. Genoeg leuke elementen in de uitzending. En dan is er ook nog eens een keer iemand jarig. David Bowie, 66. En hij kwam vandaag met een nieuwe single.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 Vanwege de rookontwikkeling is het moeilijk de brand te bestrijden, zegt de brandweer. In Kashmir, bij de grens tussen India en Pakistan, zijn twee Indiase militairen doodgeschoten. Dat zeggen Indiase bronnen. Twee dagen geleden was er ook een incident en toen meldde Pakistan dat India de grens was overgestoken en een Pakistanse militair had doodgeschoten.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 ANWB Verkeersinformatie. Een rustig begin van de avondspits. 26 kilometer in totaal nu. De meeste vertraging bij Rotterdam te vinden. Niet al te veel bijzonderheden. Eigenlijk valt er maar één file op. Die staat op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Marsberg en Veedendaal west staat twee kilometer. Een auto is daar stilgevallen. Daardoor is de rechte rijschok dicht. Het NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdik. Goedemiddag, de Apeldoornse geheel onthouders zijn ons ontvallen. En dan hebben we het over voetbal. Profclub AGOVV, de G-staat voor geheel onthouders, is failliet verklaard. We zijn in Apeldoorn vanmiddag en stellen ons de vraag... hoe gezond is de Eerste Divisie? Zakelijk bekeken althans. Nederland doet te weinig tegen corruptie en omkoping... door Nederlandse bedrijven in het buitenland. Dat vindt de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Minister Opstelter reageert in onze uitzending. En ook een bijzondere vondst onder de vloer van een een voormalig bankgebouw in Amsterdam. Een kistje met aandelen uit 1834. De waarde van elk aandeel, duizend gulden. Dat was toen, 180 jaar geleden. Hoe is dat nu? U hoort het, dit NOS Radio 1-Sanaal. We zijn er tot half zeven vanavond. De rechter heeft AGOVV failliet verklaard. De voetbalclub uitkomend in de eerste divisie... heeft een belastingsschuld van 400.000 euro. Graag naar Mia Niemeijer. De club heeft inmiddels een persconferentie gegeven. Wat was de reactie op het faillissement? Ja, wisselend. Laat me heel even teruggaan nog naar die uitspraak van de rechter. Want ik weet niet of jij ooit, en luisteraars, ooit bij een vrije zitting zijn geweest. Dat was een hamerstuk dat duurde één minuut. Eén nee, minuut. Moest... Ja, en AGOVV was daar niet vertegenwoordigd. Had per brief laten weten dat ze niet zouden komen. Um... Ja, goed, de, gelukkig was de rechter bereid om na afloop... ons met een aantal collega's even naar binnen te laten... om een kleine toelichting te geven, maar oh, dat het was hamerstuk. echt een stuk. Ja. En het was klaar. Vervolgens uh, bleek dat iedereen van de AGOVV wel uh, in Apeldoorn... bij het stadion zat, onder wie directeur Henk Timmer... ja, de reactie vroeg je, tweeledig... Uh, Natuurlijk, teleurstelling, ten neergeslagen Henk Timmer... de oud-doelman van Ajax en van Feyenoord. Want hij is daar tegenwoordig de baas met alle volmachten. En aan de andere kant, naast die teleurstelling... toch ook nog wel het verhaal van... ja we zijn nog steeds bezig met een reddingsplan. Daarover zometeen meer. Laten we maar even luisteren met welke woorden... Henk Timmer zijn persconferentie voor heel veel mensen... trouwens opvallend veel, opende. Moeilijke dag voor het, voor het betaalde voetbal in, in Apeldoorn. Gidszwarte dag. Ja, het is een maand geleden dat we, dat we dit ook, uh, ook gehad hebben. Nou, uh, in die maand is, is er heel veel gebeurd. Zijn we zijn heel strijdbaar geweest en gebleven tot het laatste moment. We hebben de afgelopen dagen alle opties doorgenomen met het bestuur en de adviseurs van de club. En we zijn tot de conclusie gekomen dat we meer tijd nodig hebben om het nieuwe plan waarin de betaald voetbalclub een onderdeel van uitmaakt, rond te krijgen. Hmm. Meer tijd voor een renningsplank. Henk Timmer, dan heb je vaak in zo'n situatie... dat zo'n voetbalclub automatisch gaat kijken naar de gemeente. Ja, er is al heel lang gesproken met de gemeente. Er is ook vandaag weer gesproken met de gemeente. Ik had denk, Timmer even voor de camera, voor televisie... en toen ging die ook weer naar het gemeentehuis... om met diezelfde gemeente weer te gaan praten. Wat willen zij nou van die gemeente? Want ja, geld, dat krijg je niet tegenwoordig. Je krijgt niet een zak geld. Zo werkt het niet. Dat kan niet, dat mag niet. En dat gebeurt zeker niet in deze tijden. Um, maar goed, de gemeente kan natuurlijk meedenken op sommige vlakken. Wat ze daar heel graag willen, wat Henk Timmer ook wil... met een investeerder die nog steeds bereid is... om daar toch een aanzienlijk bedrag in te stoppen. Hoeveel is niet helemaal duidelijk, maar een multifunctioneel sportcentrum. Uh, dat stadion ligt daar op en bos uh, ja, op een prachtige locatie in het bos. Een beschermde tribune ernaast, een oud monument... Uh, heel groen, heel veel bomen. En dat is uh, ja, grond waar je niet zomaar een klimwand, een, een tenniscomplex... Een, een skielerbaan zomaar even neer kan leggen. Dus de gemeente moet het bestemmingsplan wijzigen. Uh, nou is het probleem natuurlijk wel dat als maar drie of vier mensen... uit die omgeving zeggen, wij verwachten te veel auto's en motoren... en we willen dat niet en we gaan uh, protest aantekenen. Ja, dan is maar zeer de vraag, zeer de vraag... of er uh, toekomst is voor dat plan op die locatie. Uh, ze gaan daar steeds vanuit dat ze... Uh, ja, dat kunnen gaan realiseren... Maar er is ook nog eens een keer de bijkomstigheid dat de paden van de gemeente zijn. De grond is van de amateurclub AGOVV, die daar meteen aan vastzit uh, fysiek. Uh, dus het is allemaal wel heel erg uh, balanceren op een koord. En zoals je dat schetst, dat is wel een, een, een meerjarentermijn. Terwijl ze vandaag in actualiteit ja, zitten van een faillissement. Hoeveel tijd hebben ze nodig om dan nog af te wennen? Kunnen ze in beroep gaan bijvoorbeeld? Nou, er is een, een wettelijke termijn van, van acht dagen in deze zaak. Het hebben we in het verleden ook gezien bij Veendam, bij FC Haarlem. Nog niet zo lang geleden, een aantal jaren geleden waarbij er nog iemand kan opstaan of je zelf nog met een idee kan komen. Daar zijn ze ook volop mee bezig. Uh, wat mij alleen verbaasde vandaag, want hij zei net... we hebben dit een maand geleden ook gehad in de quote die we lieten horen... Uh, toen heeft de rechter uitstel verleend om toch een soort van redding uh, ja, op te tuigen... Um, mij is niet duidelijk geworden vandaag, ondanks een hoop vragen... van mij en collega's, wat nu de dus gewijzigde situatie geweest is... tussen een maand geleden in december en nu. Want die investeerder die was er al toen Henk Timmer terugkeerde. Hij is een tijdje weg geweest als directeur. Uh, dat plan uh, met die meneer, dat, uh, dat ligt er al langer. Maar daar is eigenlijk niet zoveel aan gewijzigd. Er is ook geen cash over gemaakt. Dat je zegt, we hebben een paar ton, we kunnen echt even vooruit. Dus het blijft allemaal wel een klein beetje schimmig. Want de licentie hebben ze nog wel, ze kunnen... Of, of, of kunnen ze gewoon niet meer spelen? Niet. Nou ja, dat, dat is echt iets wat, wat heel typisch is. Er is een curator aangewezen. Er werd gezegd door de rechter... normaal gesproken worden nu de arbeidscontracten gewoon ontbonden. Want zo simpel is het. Het is een faillissement. Um, alleen de KVB heeft wel gezegd... wij wachten wel die termijn nog even af. De competitie ligt nog even stil vanwege de winterstop. Er is daarna een wedstrijd tegen Telstar. Um, maar we kijken eerst even hoe die acht dagen zich ontwikkelen. Want als wij nu alles uh, uit de standen en de rangen trekken... en er komt toch weer wat, dat is een beetje misgegaan bij Feyenoord een aantal jaren geleden veel administratief gedoe... want die kwamen ook terug uit deze situatie. Ja, daar willen we onze vingers niet aan branden. Wat gebeurt er tot slot als AGOVV verdwijnt? Dan verdwijnen ook de uitslagen. En dan is het net alsof al die wedstrijden dit seizoen... tot de winterstop nooit gespeeld zijn. De feiten, bij een vieze mens, graag nog niet meer, dankjewel. We gaan naar de velden, we gaan naar AGO-VV in Apeldoorn, naar Karin Alberts. Karin, uh, de, de club is natuurlijk uh, een, een, een team dat uitkomt in de Jubilee League, maar er zijn meerdere teams, hè? die uitkomende amateurcompetitie, ja. die, die spelen wel gewoon. Ja, want het is, uh, dat moet je even weten. Deze club, dat is ook een beetje het zure aan het hele verhaal. AGOVV bestaat volgende maand precies 100 jaar. En het is van oorsprong een amateurclub. Het is pas sinds 2003 dat ze professioneel zijn gaan voetballen. Daarvoor allemaal amateurs. En goed, volgend jaar dus dat, of volgend jaar, volgende maand dus dat, feestje, dat geplande feestje. 100 jaar bestaan we. Maar de grote vraag is of die amateurs het nu wel kunnen... Uh, ja, blijven doorzetten, want dit veld waar ik nu bij sta... en dat ligt inderdaad, Ragnar schetst het net al, prachtig. Zo met die bomen rondom, uh, aan de rand van de woonwijk... aan de andere kant het bos. Ik zie daar die tribune, die uh, monumentale tribune... waar dus helaas boktoren in zitten... wat dan weer een andere uh, tegenvallen was... voor de eigenaar van deze grond en van die tribune. En dat is dus die amateurclub. En uh, die hebben vooral een hele grote schuld bij de prof professionals. Die hebben zo'n 350.000 euro niet gekregen aan huur die ze wel hadden moeten krijgen, die ze ook ingeboekt hadden. En ja, gaat het nu lukken om als amateurclub overeind te blijven? Nou, in de verte zie ik vijf kleine mannetjes... een jaar of zes, zeven, schat ik ze, uh, bij de doel, uh, het doel zitten... Die krijgen zo wat, wat, wat les. En over een uur komen hier de deetjes of de eetjes, ben ik even kwijt... maar een ieder of andere kleine mannekers komen hier uh, spelen. Dus er wordt nog steeds gevoetbald. Ja, dat zijn natuurlijk de, de beloften, de toekomst van deze club. Maar ik neem aan dat je ergens langs Lui ook wel wat oude knarren hebt gezien en gesproken... die ongetwijfeld een goede reactie hebben op deze uh, ontwikkelingen bij AGOVV. Ja. Zeker, ja. nee, want ik was ook bij die persconferentie om eens te kijken wie er allemaal op afkwamen. En daar zat aan de kant bijvoorbeeld Marcel Buurman. En hij, hij is supporter van AGOVV, van de Professionals. En uh, ja, voor hem was het uh, zuur. Uh, zuur gevoel. Heel zuur. Maar ja, het is niet anders. Er viel me net iets op in de persconferentie wat gevraagd werd. Ja. Namelijk um, hadden jullie meer steun vanuit de gemeenschap verwacht. Vanuit de Apel door onze gemeenschap. En toen zei hij, nou ja, die viel een beetje tegen. Voor zoveel inwoners hebben we toch niet ja. echt het gevoel gehad... dat we nou zo ontzettend ondersteund werden. Klopt dat gevoel? Dat klopt, ja. En waar komt dat vandaan? Het is een ambtenarenstad. Heel simpel. Er is wel, wel een gevoel voor voetbal hier, maar vooral op amateurniveau. Maar profvoetbal, dat, ja, dat is toch oud zeer met AGVV... Ja, Dat blijft lastig. Hoe zo oud zeer? Uh, toen, tijdens 70, toen ze uit. Dat uh, voor beginnen, de eerste keer. Uh, hebben ze heel veel spelers bij andere clubs weggehaald om de Amateurtak op te bouwen. Op een niet zo fijne manier. Ja, Dat leeft nog steeds bij de oude garde. Bij de jongeren, niet natuurlijk. Maar van verjaardag 30, 35 is het uh, andere koek. Ja. Helaas. Ja, dus dat gevoel wat deze supporter had van helaas, de club is failliet... dat leeft dus niet bij het grote deel van de Apeldoornse bevolking, was zijn analyse. Nou, ik ga nog even verder kijken. De wethouder bijvoorbeeld van sport wil ik nog wel even horen. En de voorzitter van die amateurvereniging, hoe hij de toekomst voor zich ziet. Dus je hoort me nog terug deze uitzending, Tim. Tot later, Karin. Dankjewel. Minister Timmermans voor Buitenlandse Zaken reikt morgen de mensenrechten-tulp uit aan de Indiaanse mensenrechtenactivist Marimutu Baratan. Maar de uitreiking is symbolisch, want hij mag India niet uit. Wilkop Bommen-Den Haag, waarom niet? Ja, meneer Baratan is een paspoort geweigerd. En dat heeft te maken met een lopende strafzaak tegen hem en een groep anderen. Uh, Baratan komt al vele jaren op voor de zogenaamde Dalits, de, de kastelozen in India. Daarvoor krijgt hij ook die mensenrechten-tulp. Maar ja, deze Dalits die hebben problemen gehad met een naamburige gemeenschap... en daarbij is een dode gevallen. Nou, Baratan en 24 anderen worden nu beschuldigd van een moordaanslag. Vandaar dat hij het land niet uh, uit mag. Hij is overigens wel op vrije voeten, want hij is uh, enige tijd geleden op borgtocht vrijgelaten. Enige aanwijzing of deze beschuldigingen te maken hebben met die prijs die hij had willen ophalen? Nou, het spijt me Tim, dat kan ik echt niet beoordelen. Het is wel een bekende praktijk dat mensenrechtenactivisten... soms met valse beschuldigingen in een kwaad daglicht worden gesteld... om hen het werken onmogelijk te maken. Maar ik heb eerlijk gezegd geen idee of dat hier ook het geval is. Het is in elk geval zo dat hij ontkent... dat hij uh, aanwezig is geweest bij de bewuste gebeurtenissen. Was er vorig jaar ook niet zoiets met deze, met deze prijs, met de Chinese winnares? Ja, dat klopt. Die mocht ook het land niet uit. Uh, haar dochter zou komen. Uh, maar die, mocht uit, die kreeg uiteindelijk op het allerlaatste moment op het vliegveld ook geen paspoort. Dus ook toen is de prijs symbolisch uitgereikt. Goed, nu gaat hij naar Baratan. Die prijsuitreiking gaat gewoon door. Waarom eigenlijk? Nou ja, De officiële reden is dat uh, minister Timmermans die vindt de prijs belangrijk En hij vindt uh, daarom ook dat hij uh, gevolg moet geven aan de keuze van de onafhankelijke jury. Onder leiding van uh, oud-journaliste Siska Dresselhuis. En Timmermans laat ook weten dat hij Baratan er heel graag bij had gehad, maar dat hij natuurlijk ook de Indiase rechtsgang moet respecteren. Uh, maar dat het doorgaat, dan mag je misschien ook wel uit afleiden dat de Buitenlandse Zaken de beschuldigingen aan het adres van Baratan niet geweldig zwaar laat wegen. Want anders hadden ze bijvoorbeeld de prijsuitreiking ook nog wel enige tijd kunnen uitstellen. Ja, een Nederlandse prijs voor internationale deelnemers, de Mensenrechten-Turp. Hoe, hoe prestigieus is deze prijs? Nou ja, het is niet de Nobelprijs. Maar het is ook flauw om er kinderachtig over te doen. Want het gaat toch om een officiële staatsprijs van 100.000 euro. Uh, destijds ingesteld door uh, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Verhagen om te dat de bevordering van de mensenrechten een speerpunt uh, is van het Nederlands buitenlands beleid. Nou, Verhagen's opvolger Roosentaal, die kreeg uh, uh, aardig wat kritiek, omdat hij er niet veel waarde zou aan hebben gehecht. Ja, het is nu de eerste keer dat Timmermans het doet. En hij heeft benadrukt dat hij het mensenrechtenbeleid in elk geval weer heel belangrijk wil maken. En het is inmiddels de vijfde keer dat de prijs wordt overhandigd. En daarna nogmaals, om niet te vergeten, Marie Mutu Baratan, Welkom met Den Haag. Dank je wel er is opnieuw een klacht ingediend tegen advocaat Bram Moskeviets... en dit keer door een oud cliënt Estelle Kruijf. We gaan weer vanmiddag Jolanda van der Velde. Jolanda, goedemiddag. Goedemiddag. het is een rustig begin nog steeds van de avondspits. 30 kilometer in totaal, de meeste vertraging bij Rotterdam en Utrecht. Weinig bijzonderheden. De langste file van dit moment staat op de A20, hoek van Holland richting Gouden. Het is langzaam rijden tussen Schiedam en de knopend plein over 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. Opnieuw is er een tuchtklacht ingediend tegen advocaat Bram Moskovic. Dit keer door Estelle Kruif, die getuige is in de zaak tegen haar partner, Bader Hari. Kruif liet zich in eerste instantie bijstaan door Moskovic. Ze beschuldigt hem nu van financieel wangedrag. Hij bracht achteraf exorbitant hoge bedragen in rekening, zegt althans haar nieuwe advocaat Nico Meijering. Hij heeft een uurtarief van 500 euro in rekening gebracht, terwijl dat nooit is afgesproken. Dat heeft hij pas in rekening gebracht nadat de zaak naar mij ging. En daarnaast heeft hij uh, steeds afspraken gemaakt uh, voor vertrouwelijke besprekingen met cliënten uh, in het Amstelhotel. Wat natuurlijk al volslagen uh, buiten de regels is. Maar hoor, het is iets uit waar je afspreekt? Natuurlijk maakt dat uit. Je hebt vertrouwelijke besprekingen. En ook als je naar een arts gaat of een specialist gaat... dan ga je natuurlijk niet uh, in een hotel afspreken. Dat, uh, dat gaat helemaal nergens meer over. Dat is ook nog duur, hè? En om dan vervolgens daar ook nog eens een keertje reiskosten... Uh, reistijdkosten voor in rekening te brengen. Uh, want dat heeft hij namelijk gedaan voor een totaalbedrag van 1500 euro... van zijn kantoor naar het Amstelhotel. Ik heb even gekeken op Google Maps. Het is anderhalve kilometer. Ja, het is anderhalve kilometer. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens meer over. En dan uh, ontstaat ook het beeld van de advocatuur dat, uh, dat gewoon alleen maar zakkenvullers zijn. En uh, dus mensen geld uit de zakken kloppen... en niet of nauwelijks werken en vooral voor zichzelf werken. Gedoe over de eindafrekening. Heeft uh, Estelle Cruijff niet gewoon zitten slapen... zodat er gewoon goede afspraken kunnen maken met Moskovits. Dat valt haar zelf toch ook wel te verwijten... dat ze niet wist voor welk bedrag ze hem inhuurde? Ja, dat is allemaal uh, eigenlijk niet zo heel erg interessant... wat iemand zelf uh, uh, doet als cliënte. Wat interessant is... Het heeft wat... geen goede afspraken gemaakt. Nee, maar dat is namelijk de verantwoordelijkheid van de advocaat om goede afspraken te maken. En dat is ook precies waarom hij van het tableau... of een van de redenen waarom hij van het tableau is geschrapt. Dat is het goeie En dan zien we dus een ander probleem opdoemen. En dat is dat hij bezig blijft met uh, dit soort fratsen. Zij heeft uh, de klachtenprocedure in gang gezet. U voegt daar nog iets aan toe. Op uh, persoonlijke titel vraagt u de deken om ervoor te zorgen... dat Moscovici zo snel mogelijk wordt geschorst... Hij is al gewailleerd, maar er loopt een hoger beroep. U wilt dat niet afwachten. Waarom is dat zo zwaarwegend? Omdat we zien dat hij voortdurend in herhaling vervalt in zijn fouten. Dat is duidelijk, dat zien we nu in deze kwestie. We zien daarnaast bovendien dat hij voortdurend alle problemen externaliseert. Vorige week hebben we nog gezien dat hij de brutaliteit heeft gehad om bij Jeroen Pauw te gaan zeggen... dat hij eh, van het tableau is geschrapt, gerailleerd is, omdat... Uh, he, en dat dat mogelijk te maken zou hebben met zijn Joodse kom af. Dat heeft hij toch niet gezegd? Nou, als je spreekt over beroepsverbod, uh, dan is voor iedereen is dat uh, volstrekt duidelijk. Nou, dat je hij dat zei hebt... dat hij die connotatie niet had bedoeld. Dan kun je wel later weer zeggen dat je er niet aan gedacht hebt. Uh, dat is allemaal ongelooflijk fijn. Ik vind dat schandalig. Dat, dat het is gebeurt. toch nog niet een reden om iemand meteen te laten schorsen? Je kunt het oneens zijn met hem. Nou, maar het is natuurlijk een hele geschiedenis die hij al heeft doorgemaakt. Als ik zo nu naar u luister, dan lijkt het heel erg op een persoonlijke veten. U verwijt hem van alles. Het gaat toch om met belang van de cliënten. U geeft er nu een argument in handen om te zeggen... er wordt een hetze tegen mij gevoerd, sommige mensen hebben de pik op me. Dat moet hij vooral willen zeggen en ook denken. Waar het mij hier om gaat, het is om twee dingen. Dat is in de eerste plaats mijn cliënten, namens wie ik dus klachten heb ingediend. En het tweede is dat ik zie en vaststel... dat iemand hier herhaaldelijk de beroepsgroep uh, beschadigt. En daarvan vind ik dat dat moet stoppen. En gelooft u mij, ik ben niet de enige die van de beroepsgroep het meer dan zat is... De advocaat van Estel Cruijff, Nico Meijering. Bram Moskowitz wilde niet reageren. Hij zegt, dat doe ik niet in de media, maar bij de dekens zoals het hoort. Amy Winehouse, Back to Black. Dat was vandaag ook weer even in het nieuws. Ze overleed in juli 2011, werd doodgevonden in haar huis in Londen. En bij de eerste lijkschouwing werd toen vastgesteld dat ze was overleden aan de gevolgen van alcoholmisbruik. Die lijkschouwing toen die werd uitgevoerd door iemand die niet bevoegd was. Dus kwam er een tweede autopsie. En wat blijkt is inderdaad overleden door alcoholmisbruik. Amy Winehouse werd 27. Het is acht voor vijf. Gerrit Hiemsteren. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zeg het nieuws in dit gesprek ligt in het weekend besloten. Als het dat kouder klopt. gaat worden. Kouder, maar dan moet eerst die temperatuur omlaag. Want op dit moment is het samen met die grijsheid en dat gemiezen nog niet, heel, niet, niet zo heel veel soeps. Nee, dat is inderdaad zo. En dat uh, blijft nog eventjes zo. In ieder geval morgen en donderdag. Want morgen passeert er een zwak front. En dan is het echt regenachtig weer. En dat zal zeker in het zuiden en oosten van het land zo'n beetje de hele dag gaan aanhouden. Echt een vervelende dag, denk ik. Met temperaturen zo tussen de 6 en de 8 graden. En uh, ja, daar dus regenachtig. Vanuit het noordwesten klaart het wel later wat op. En dan uh, komt er ook wat drogere lucht binnen. Um, donderdag hebben we dan ook nog een dag met uh, relatief zacht weer. En daarna zou de temperatuur geleidelijk wat naar beneden moeten gaan. Konden we maar gewoon snel doorspoelen naar het weekend. Ja. ja, ik heb gekeken naar eh, donderdag. Je liet het zien op je schermen dat dan een hoogdrukgebied gaat ontstaan, dat gaat uitbreiden. En dat brengt dan, zo hebben We hebben geleerd wat de luisteren hadden. Goed naar jou. Koude lucht naar ons land. Hoe koud? Ja, dat klopt. Het, uh, dat gaat vooral in het weekend uh, gaat dat wat gebeuren. Nou, hoe koud? Ik uh, denk dat het vooral lichte tot net matige vorst gaat worden, zeg maar, minimumtemperaturen van min 2 tot nou, laten we zeggen, min 6. En dat begint in de nacht van vrijdag op zaterdag. En dan gaat het daarna gaat het gewoon wat door. Het is wel zo dat er. zeker in eerste instantie. vrij grote verschillen voorkomen tussen het Noordoosten en het Zuidwesten van het land. In het Zuidwesten maar een paar graadjes vorst. In het Oosten en Noordoosten toch wel uh, min 5, min 6 is toch wel mogelijk. Ja, de vraag is hoe lang gaat het aanhouden? Ja, want als het lang ja. aanhoudt. Ja, wie weet hè? Wie weet. Maar uh, dat is nog. Uh, Onzeker, want hoe langer de termijn, hoe groter de onzekerheid. Dus dat gaan we de komende dagen rustig bekijken. We kunnen onze druk om maken. Wat, wat, dames en heren, Gerrit zag zich genoodzaakt om een e-mail naar de nieuwsvloer te sturen. en even zijn stelregel toch even dik te onderstrepen. Mag ik je citeren? De stelregel van Gerrit Hiemstra. We gaan pas over schaatsen praten als er ijs in de sloot ligt. Ja, dat lijkt me vroeg genoeg. Maar we mogen we aan denken, toch of niet? Tuurlijk. Gerrit Hiemstra, dank je. Een bijzondere vondst in Amsterdam. Bouwvakkers stuiten in een voormalig bankgebouw aan de Amstelstraat... op een stalen kistje met daarin vier aandelen uit 1834. Het voormalig bankgebouw wordt momenteel verbouwd tot nachtclub. Clubeigenaar Marcel Norbert, goedemiddag. Goedemiddag. En dan denk ik, bankgebouw plus kistje, dat komt uit op schatkist. Was het ook uw gedachte? <laughs> nou, van de bouwvakkers nog wel. Die stonden er met veel plezier omheen. En die doen dat natuurlijk vaker in oude panden in Amsterdam. Die hadden echt de indruk dat ze de hoofdprijs hadden, maar het belletje wat ik kreeg was al snel duidelijk dat er vier velletjes papier, zoals het letterlijk gezegd, wat in zat met nog wat, uh, wat vet papier eromheen. Dus toen ben ik maar eens langs gereden en toen bleek het niet de hoofdprijs. Nee, maar wel vier hele oude aandelen. Ja, heel bijzonder uh, aandelen van uh, een bank geheten Wertheim en Gomperts. En uh, meneer Wertheim is niet bepaald onbekend. Hij heeft zelfs een eigen park in Amsterdam gekregen. Dat was een beetje... De, de bank en in combinatie met Joop van de Ende van uh, rond 1900 in Amsterdam. In die tijd en dan hele oude aandelen die van 1834 dateren. En dan neem ik aan dat u op zoek gaat uh, naar het antwoord op de vraag hoeveel zijn deze nog waard. Ja, met het geluk van internet kan je tegenwoordig alles terugvinden. Maar ik ben er ondertussen wel uit dat ze volgens mij niet een hoge waarde behalve dan een historische waarde vertegenwoordigen En dat is ook de reden waarom we zeggen dat het uiteindelijk... zometeen richting eh, Joods Historisch Museum aangeboden gaat worden... omdat het daar een plek heeft en omdat meneer Wertheim daar een eigen expositie... Eh, althans zijn, zijn bank en zijn naam geëxposeerd zijn met foto's. Ja, maar we begrijpen wel dat de waarde van elk aandeel duizend gulden was... en dat was in 1834 toch heel veel geld. Dat, is, dat blijkt mij een, een werd wel zeker dat het een vermogen was. Meneer Wedderham was natuurlijk ook een vermogend man. En zijn bank, Irem hoor, dat was de concurrent van de toen de tijd uh, Amrobank. Maar uh, in deze tijd vertegenwoordigt het helaas heel weinig, want je kan ze niet meer inruilen, je kan er geen dividend op halen. Het is een mooi historisch stukje papier. Ja, en waar waren daar deze aandelen in? In welk bedrijf? In, in zijn bank, je kon later in zijn bank worden. Ja, ik begrijp wel dat u bij de naamgeving van uw nieuwe club... Uh, de naam van Abraham Karel Wertheim zal uh, laten inspireren. Ja, we hebben alle, alles aan de kant gegooid... wat we met het reclamebureau uh, gezonnen hadden. En uh, het gaat Club Eep worden. Want in Amerika uh, Abraham, afgekort ABE, uh, was zijn bijnaam daar. Dus uh, dat vonden wij wel heel gepast. Club Ape. mooi verhaal. Naar aanleiding van het kistje met vier aandelen uit 1834. Marcel Norbert, hartelijk dank. Bedankt, bedankt. tot sprekers. Dag. In Amsterdam, dus in de Amstelstraat. Na vijf uur keren we terug naar Apeldoorn. Want de club die 100 jaar gaat worden, die is vandaag failliet verklaard. AGOVV. Daar was ook even duiken in de vraag hoe het ervoor staat in de eerste divisie, de Jupiler League. Want het is niet de eerste keer de afgelopen jaren dat een club failliet gaat. Wat is daar aan de hand? Na vijf uur, tot zo. Vanavond BNN Today. Tweede bij de Nationale Bijbeltest. De schaamte, Boris van der Hand. En vanavond om half negen op Radio 1. Tweede bij de Nationale Geschiedenisquiz. En eerste bij de bespuiten en slikken BNN IQ-test. E nee, ik ben van alle Je, markt je hebt het wel weer goed gemaakt, nee. Luister en kijk mee op Radio1.nl. De heftige gebeurtenissen leven in Nederland. En als dat dan bij hun kapot gaat, kan het misschien ook bij ons kapot gaan. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 KNAP geeft u gewoon rente op uw betaalrekening... en zuivert als u dat wilt uw roodstand automatisch aan vanaf uw spaarrekening. Waarom? Omdat wij er voor u zijn en niet andersom. KNAP, niet zomaar een bank. Is jouw goede voornemen voor 2013 gezonder leven... of je lichaam en geest beter in balans hebben? Kijk hoe je ook van die goede voornemens afkomt op Agmeahealthcenters.nl.